uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Die enorme berg, de Grand Colombier, komt steeds dichterbij. En zo ook de finishplaats, Bellegarde-sur-Fazerine. Viel in het wiel. Wat voor wijntje hoort er bij deze tiende etappe? En uh, hier eerst het NOS Nieuws met Dorald Megens.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 Koningin Beatrix heeft het startsein gegeven... voor het dichten van het laatste gat van de zeewering van de tweede Maasvlakte. Daarmee is de laatste fase van de aanleg van het nieuwe havengebied in gang gezet. De Rotterdamse haven wordt zo 20% groter. Directeur Smits van het Rotterdamse havenbedrijf spreekt van een bijzonder project. Het is een knap staaltje Nederlandse waterbouw... waar we allemaal bijzonder trots op mogen zijn. Het laat zien waar een klein land groot in kan zijn. En letterlijk waarin een klein land steeds groter wordt. Door de komst van de tweede maasvlakte ligt de kustlijn ter plaatse... straks 3,5 kilometer verder in zee dan vroeger. In een bos bij Almere is een enorme partij aardappelen en uien gedumpt. Het is niet bekend wie de groente daar heeft achtergelaten. De boswachter vermoedt dat de vrachtwagen ongeveer zeven keer... heen en weer is gereden om de groente daar te krijgen. De boswachter wist niet wat hij zag. Ik vraag me al, waarom dumpen ze het überhaupt in het bos? Zou er misschien wat mee zijn? In eerste instantie, als ik zo'n ei of aardappel oppak, ziet het er gewoon goed uit. Er liggen ook wel een paar vergotten aardappelen tussen. Maar eh, ik heb een aardappel doormiddag gesneden, dat ziet er gewoon netjes uit. Dus ja, ik zou niet weten waarom eh, het hier in het bos ligt. Ja, volgens de boswachters zagen de producten dus nog geschikt uit voor consumptie. Maar toch worden de aardappelen en ei hoogstwaarschijnlijk vernietigd. De Milieupolitie en de provincie onderzoeken wie de dader kan zijn geweest. De Amerikaanse justitie is op zoek naar een bankier uit Georgia die na een afscheidsbrief aan familieleden, zakenpartners en klanten spoorloos is. Zijn familie gaat ervan uit dat hij zelfmoord heeft gepleegd, maar de politie sluit niet uit dat hij gevlucht is met 17 miljoen dollar. In de brief biedt de bankier zijn excuses aan aan zakenpartners en klanten voor zijn falen als bankier. Hij zegt dat hij valse verklaringen heeft opgesteld, verliezen heeft toegedekt en mensen heeft bedrogen. De politie heeft 20.000 dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot zijn arrestatie. Ajax en Fiorentina zijn het eens geworden over de transfer van Mounir El Hamdawi. De aanvaller vertrekt met onmiddellijke ingang naar de club uit Florence. El Hamdawi werd de afgelopen twee jaar maar 38 keer opgesteld... omdat hij ruzie had met Frank de Boer. Het weer wisselen bewolkt en buien. Daarbij is kans op onweer. Het is ongeveer 19 graden. Staat een matige zuidwestenwind. Aan de zee is de wind vrij krachtig. Morgenochtend nog kans op buien. In de middag droger en meer zon.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van der Berg en Dionne de Graaf. De Karsten Kroon dus in de kopgroep van 25 en rabo renner Luis Leon Sanchez. Geo, ze zijn aan het afdalen. En dat kan de een wat beter dan de ander. Ja, er zijn er die dat wat minder goed kunnen. De Correlier gaan we nu af van twee, uh, tweede categorie. Nadat we eerst dat plateau'tje hebben gehad. Maar nu gaat het toch echt hard naar beneden. En Peter Sagan, de man in de groene trui. Die dacht, ik uh, kan goed dalen. Ik kan goed sturen. Ik ga het gewoon eens even proberen. Het is toch een lefgozertje, die Sagan. En die reed weg uit die kopgroep. En uh, die kreeg ook nog wel een aardig gaatje in de afdaling. Maar uiteindelijk werd het toch allemaal weer dichtgereden... Door de mannen van Orica Green Edge die de belangen verdedigen van Matthew Goss. Het was gewoon Matthew Goss zelf die het gat dichtreed. Simon Jarrett zat daar vlak achter in het wiel van Marcus Bourghard. En zo hebben ze Sagan weer te pakken voordat zometeen die tussensprint, die supersprint op het programma staat. En dat was natuurlijk het doel van Peter Sagan. Hij wilde de maximale punten pakken. Want hij weet dat hij dan een echte sprint met Matthew Goss waarschijnlijk moet afleggen. Maar achteraan die groep ja, gebeurt er toch ook nog wel weer van alles. Ja, continu. Het is, de, het is een kwestie van heel veel lekke banden op dit moment. Ik beschreef al eerder dat Louis Leon Sanchez een paar keer moest wisselen van materiaal, van wiel en zelfs een keertje van fiets. Fofonhoff is een keer naar achteren geweest en weer terug. En nu Titi Thomas Veuclair. Een van de grote favorieten van de Fransen en een van de grote favorieten voor deze ritzegen. Ook hij moest even wat laten repareren. Hij liet zich terugbrengen door zijn Japanse ploeggenoot Yukiya Arashiro. En nu doemt hij in de verte op. Wat staat hij daar gemeente? Rijnse, Le Grand Colombier, 17 kilometer, zo meteen omhoog voor de 25 mannen. Het zullen er dan wel draan minder zijn. Bij die 25 zitten daar nog twee mannen die elkaar nog kennen van de rit naar Metz, etappe 6. Ook toen zaten Karsten Kroon en Zabriskie in de kopgroep. Toen waren het vier man, nu 25. De afdaling van het eerste colletje is nog bezig. Dan een plateau met daarna een sprint tussen naar alle waarschijnlijkheid Sagan en Gos. En misschien ook nog wel die gekke witrus Hotarovic. To the Radio 1 Het is de hulp Het is de hulp Het Hij heeft in het zinnetje een pena, en het is voor het kruisje van mijn broer. Hij zegt niet meer kan, en dat is wat mij hielde: dat ik de camisanera heb en een pena die me duele. Mal het que solo me quedé, en dat was puur. tu mentira. mentie, maldita, mala suerte en mijn moeder, en Cama, baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto, a enterrarte los bandos.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 Philemon Westelijk is voor ons in de, de Tour de France. Um, Philemon, beschrijf waar je nu bent. Ja, ik ben nu eh, net even naar een heel stil dorpje gereden. Midden in de Savoy, tussen de, tussen de bergen. Maar ik ben net eh, die grote eh, puist opgereden. De eh, Col du Grand Colombier. En ja, wat ik daar aantrof, dat is echt gekhuis. Maar ook echt fantastisch. Want ja, we hebben natuurlijk allemaal gezien. De Nederlanders doen het niet zo goed. Zijn gevallen. Tellen niet meer mee voor het klassement. Maar die wielersupporters, dat zijn zulke pure... ...mensen die, die gaan er gewoon voor... ...die blijven het mooi vinden... ...die gaan niet in zak en as uh, zitten... ...het is daar gewoon één groot feest... ...met een stokbroodje en een wijntje... ...brengen ze zo daar op een prima manier de dag door... ...dat is echt, dat is echt hartverwarmend om te zien, echt waar. En, en allerlei nationaliteiten, of zijn het alleen maar Fransen? Nee, Nederlanders, heel veel Nederlanders... ...echt het barsten van... ...maar ook Noor heb ik gezien... ...een, een verdwaalde Portugees... ...een Est... Uh, ...een hoop Belgen... Maar bij elkaar opgeteld denk ik toch dat de Nederlanders in de meerderheid zijn. En heb je nog bekende Nederlanders daar gezien? Uh, nee, ja, uh, de schoonouders van Albert Timmer, maar ik weet niet of je die kent. <laughs> maar goed, die staan daar dus wel. Ja, die waren er heerlijk aan het genieten. En uh, ja, we weten, Albert Timmer is een fantastische, jonge, prima wielrenner. Maar niet een van de, van de allerbeste sprekers. En die schoonhouders, ja, dat was wel, uh, die waren hier van het... Die kon heel mooi stil zijn. Dat is dus soms ook af en toe heel mooi. Ja, die kon het heel goed met Albert ook vinden dan, waarschijnlijk. Um, er is, een, begrijp ik, een, een bepaalde traditie bij die Col du Grand Colombier. Nou, wat je heel veel mensen ziet doen, die gaan die berg op fietsen. En dat gaat af en toe heel soepel. Dan zie je echt van die afgetrainde uh, ook heel veel vrouwenlichamen. Mooi gezicht, zoals je daar rijdt met de, met de auto. Maar je ziet ook mensen waarvan je denkt van... ja, moet jij nou die berg op gaan klimmen? Ik kwam een echtpaar tegen. Ik vond het heel dapper. Ik heb heel veel respect voor ze. Maar het was een volslank echtpaar... die gewoon op een heren- en een damesfiets die berg gingen bedwingen. Ja, die man die had een, een, nog een rode hoofd dan een tomaat. Dus ik denk dat je met dat soort uh, dingen wel op moet passen. Niet zo'n getrainde postbode waar Michael Bogen ooit een keer tegen moest fietsen daar in, in Limburg, hè? Die uh, werd gewoon ingehaald Goh, door, nee, nee. door een postbode. <laughs> dus, <laughs> um... Ja, daar dus, dus zijn wij ook een keer langs uh, gefietst. Dat is echt uh, <laughs> zo frustrerend. Dan zit je daar op je racefiets helemaal gesfailleerd en dan komt die postbode voorbij. <laughs> <laughs> zeg, en Phil, je had gisteren je tourquiz. We zagen daar nog even beelden van bij, uh, bij Mart. En de opkomst was uh, volgens mij overweldigend, hè? Ja, het was prachtig. Het was echt uh, een verbroederingsquiz... Alleen de Rabobank-equipe was iets kleiner. Die waren maar met z'n vieren. Maar van uh, Argos waren er wel echt, nou ik denk, twintig man. En uh, van uh, Vakantse ook. En ja, het is sowieso... Ik vind de Rabobank een beetje zielig gewoon. Dat is, het zijn wel sympathieke mannen. Maar nu, want die Erik Breuking, die is ook al bijna uitgeschakeld. Want die zit nu, nu in Nederland omdat hij uh, ontzettende last van zijn rug heeft. Die dat, kon gisteren bij niet meer lopen. Dat hoorden dat we weer. de hernia. Ja. Maar hij staat ja. wel bij jouw quiz nog. Ja, ja, ja, dat vond ik wel heel dapper. Hij heeft wel doorzettingsvermogen. Ja, wie heeft het gewonnen? Uh, het team Helden. Uh, die hadden zichzelf zo genoemd. En dat waren de journalisten, met name de schrijvende pers. Dus er zat een jongen van de Trouw bij en twee van de Volkskrant en de NRC. Dus dat waren echt uh, een beetje de, de intellectuelen. Ja. En op de tweede plaats, vlak daarachter, van Kanserlei. En de uh, derde plek, uh, dat, uh, die was ja. de Rabobank. Hadden ze toch nog een ereplaats. Ja. Ja, Dionne wil graag weten wat voor wijntje bij deze etappe hoort. <laughs> Maar ze durft het je zelf niet te vragen. Nee, ja, ik kreeg uh, wat, wat telefoontjes van mensen die zeiden: van ja, die, die, uh, die Bourgogne wijnen die zijn wel erg duur. Dus ik heb even een wat goedkopere Bourgogne wijn uitgezocht. Wel uit de Maconnet. Het is een macon village, een Chardonnay van Barton en Questier. Uh, hij kost maar 7 euro bij de C1000 en hij drinkt heerlijk weg. Oké. Okay. Goed, dankjewel, Filemon. Veel plezier. En, uh, ik voorzichtig... weet eigenlijk helemaal niet of ik, of ik die merken wel mag zeggen. Ik weet het ook ik, niet. Ik probeerde er al dagen achter te komen. Maar ze zeggen dan, ja, die moet je meerdere supermarkten noemen. Maar je kan deze alleen maar bij één supermarkt krijgen. Ze ja. dus je kan wel zeggen Albert Heijn, maar daar dat kan je hem niet krijgen. Ook een goede oh. supermarkt en zo zijn er <laughs> nog veel meer. Uh, Filemon, tot morgen. Uh, de wijntip van Phil uh, is ook elke dag via de site van Radio 1 te zien. Ga naar het filmpje op radio1.nl. Dan kan je ook zien hoe je moet inschenken. En vanavond is er nog een reportage te horen van Filemon in de Radio 1 Sportzomer. C'est presque fini. Nee, het is helemaal niet afgelopen. Dat bepalen wij wel van de Nederlandse radio. Ja. Zet pas niet. Je kunt ook nooit de even rustig op een voestuk staan. Je staat net rustig op je sokkel. Ook daar komt het volk al aan. Zwaaien met zij is het bijgeroepend. Wat doe jij daar boven? ZANG EN Le tour chez vous avec l'équipe de Radio Tour de France. Dit je vijand veel beter komen hier dan daar bij. Je. Ja, dit vraagt het maar zijn Lens Armstrong voetstuk staan. Dat waren Agda en de Munnik. Een kopgroep met 25 man. Uh, met de man in het groen Sagan, die alleen maar denkt, er komt een supersprint aan. Ja, en die wil voor die punten gaan. En het is Garen's die het tempo maakt daar aan kop van die kopgroep. Kopgroep nog met 6 minuten en 50 seconden voorsprong op het peloton. We hebben nog maar 64,5 kilometer te rijden. Wat zijn wel hele zware kilometers, want die berg doemt op. Na deze supersprint gaan ze in de richting van de berg. Maar eerst maar eens even dat sprintje, Joris. Het gebeurt in Béon en het gaat een beetje heuvel op nu. Nu heuvel af, nu gaan ze de hoek om. We staan met z'n allen op de motoren, alle verslaggevers hier. En ik zie ze met z'n tweeën naar de sprint zoeven. Twee man in de strijd op de punten. Aan de binnenkant zit Sagan maar hij wordt geklopt door Matthew Goss. Goss wint hem voor Sagan. Een kleine overwinning voor de Australiër. Die bij Orica GreenEdge het speerpunt is. Gisteren zei dat Langeveld, en winning dat nog. Dat is het eerste doel van die Australische ploeg. De groene trui in de ronde van Frankrijk. En die moet veroverd worden. Goss zit er bijna elke dag bij als er gesprint moet worden. Dan wordt hij derde, vierde, tweede. Hij wint niet, maar hij pakt wel punten. En het is natuurlijk... Een steenharde man de winnaar van Milan San Remo van vorig jaar en dat is nodig om het puntenklassement in de ronde van Frankrijk te winnen want je moet het elke dag maar doen meesprinten om de zegen om de punten en of om de supersprint als je er maar elke keer bij zit en dus regelmaat toont en die Sagan die is pas 22 maar tot nu toe zit hij hier ook elke dag bij en hij heeft natuurlijk wel al drie ritten gewonnen het is een hulk in dat groene shirt een grote sterke kerel uit Slowakije waar we nog jarenlang naar gaan kijken hoe die de ene zege aan de andere gaat rijgen. Een drempel, dus vlieg omhoog, we gaan weer omlaag en verderop ligt een drempel, dat is Le Grand Colombier. Die begint over een kilometer of vier, dan gaat het 17 kilometer omhoog. avec ik Tour de France.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 God met een Italiaanse naam: Paolo Nutini, een pencil full of lead. Bij ons is aangeschoven Marco Verhoef. Uh, wij, gaan, <laughs> wij gaan praten over het, uh, over het weer, verrassenderwijs. Uh, over, laten we eerst maar eens beginnen met de zomer in Nederland. Heerlijk is die, hè? Hij he? is fantastisch, hè? Ja, het is echt volop genieten met <laughs> uh, heel wisselend weer. De ene keer dit, de andere keer dat. Eigenlijk komt iedereen wel een beetje aan zijn of haar trekken. Met uitzondering van de mensen die heel graag een hele week lang... Uh, op het strand liggen te bakken met 25 tot 30 graden. Ja, die moet ik helaas teleurstellen. Ja, ik maak er een grapje over, maar nou, het is niet grappig, hè? Nou ja, kijk, als je dat wil, dan kom je inderdaad gewoon een klein beetje tekort. En dat is sneu. Maar ja, voor Nederlandse begrippen is het ook weer niet zo heel erg ongewoon dat dat gebeurt. Uh, maar goed, mensen zitten natuurlijk op te wachten en uh, als je zomervakantie hebt en je zit op de camping en je krijgt de ene bui naar de andere, dan word je er niet heel vrolijk van. Overigens als ik nu hier buiten kijk en buiten kom, ja dan vind ik het echt heel erg lekker weer. Het is misschien net iets te koud, maar de zon schijnt, prachtige wolkenluchten uh, en dan vergeten we maar even die buien die op dit moment over het zuiden van het land trekken, want daar is het natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar ook daar komen die opklaringen wel weer een keer voorbij en hebben ze ook zo'n periode dat het eigenlijk prima weer is. Dus ja, je moet het er een beetje, uh, uh, je moet er een beetje naar kijken, je moet er misschien een beetje op wachten, maar zo'n mooi moment komt ongetwijfeld wel weer een keer voorbij. Nou, dat wisselvallige, blijft dat lang? Ja, dat blijft eigenlijk, laten we het maar even op een week houden, uh, blijven we dat wel hebben en voor morgen zitten we dan eventjes wat gunstiger, in de ochtend nog een aantal buien, maar die trekken naar het oosten weg en in de middag zou het wel eens op veel plaatsen droog kunnen blijven, zeker in het zuidwesten en westen van het land, uh, misschien zelfs wel een stranddag, maar ja in je zwembroek. Bij 16, 17 graden is misschien een beetje te koud, maar de zon schijnt. Er staat op zich een matige wind. Het is droog en dan is het helemaal niet zo onaardig. Maar goed, het blijft wel fris. Dat is het morgen wel. En die wind blijft ook wel een rol spelen. Nou, dan gaan we naar de vrijdag en de zaterdag en dan wordt het eigenlijk alleen maar weer slechter. Dan krijgen we veel meer buien over. En vrijdag misschien wel weinig zon, misschien wel geen zon. Laat op de dag misschien een beetje in het westen. En ook zaterdag een buiig weertype met aanhoudende te lage temperaturen. Normaal is het zo'n 22 graden. Nou, dat halen we bij lange aan niet. En dan Zondag, Want ik hoor toch een, dat je stem een beetje nee omhoog gaat. <laughs> nou kijk, het voordeel van wisselvallig weer zeg ik altijd maar. Als je twee dagen slecht gehad hebt, komt er altijd weer een betere voorbij. En zondag lijkt inderdaad wel iets minder nat uit te pakken met wat meer zon. En misschien dat de temperatuur ook weer eens een graadje wind. Maar of we nou echt gewoon uitgebreid boven die 20 graden uit gaan komen. Waar we eigenlijk volgens de normaal voor de tijd van het jaar wel een klein beetje recht op hebben. Ja, ja dat is nog wel een beetje de vraag. Zullen dus we eens naar Frankrijk? Eens kijken uh, wat, wat, wat het weer in de tour is. Uh, voorlopig ziet het er prachtig uit. Ja, uh, ja. Zon, ja, geen dat, regen, dat, helemaal niet wisselvallen. Dat weer wat ze daar nu hebben, ja, dat is gewoon natuurlijk, eigenlijk is dat fantastisch uh, weer. Het is helemaal niet zo heel erg warm. Het is zo'n uh, nou ja, in de dalen zo'n 324 24 graden. Eh, met die zon, een paar prachtige stapelwolkjes erbij. Maar die zijn niet groot, ze zijn vriendelijk. Ik zat nog even te kijken, want er zijn weer modellen... die voor vandaag nog een klein buitje berekenen. Maar ik denk dat we die gewoon weg kunnen strepen. Want die wolken die ik nu op de tv voorbij zie komen... die zijn zo vlak, zo plat. Daar kan eigenlijk geen bui meer uitkomen. Dus ik denk dat dat goed gaat. En ook morgen gaat dat prima. Met ook dan in de dalen zo'n 324 graden in de Alpen. Eh, prachtig fietsweer. Eh, kom je natuurlijk hogerop, kom je over die toppen... dan liggen de temperaturen wel een stuk lager... Eh, toppen van vandaag. Columbia ligt geloof ik op 1500 meter. 1500 nou, dat meter, zal ja. zo'n 8, 9 graden zijn op die top. En morgen gaan we richting de 2000 meter. Nou ja, dan kom je er toch nog wel wat lager uit. Misschien een graad of 6. Maar ja, weet je, als de zon schijnt en er staat niet te veel wind, dan is zo'n 6 graden. Voelt heel anders aan. En Mensen die op wintersport gaan, die weten dat ook. Het vriest soms. En dan kan je gewoon in je t-shirtje op het terras zitten. Nou, dat uh, is dan met vorst. Uh, en dat is nu met 6 graden en de zon. En ja, dan voelt het lang niet zo koud aan dan als het bewolkt zou zijn met die 6 graden. En de renners zullen erop zijn ja, toch? die vinden het ook allemaal prima, denk ik. Want als je zo'n inspanning moet leveren, dan uh, is het natuurlijk toch wel, uh, ja, wel lekker dat het, dat het geen 30 graden is, lijkt mij. Uh, je moet even opletten bij de afdaling, want uh, als je bezweet bent op de top en je gaat naar beneden zuizen, dan koel je, je natuurlijk wel heel snel af. We hopen dat ze je kunnen horen. Vast wel. <laughs> Dankjewel, Marco. Hoi. Hoi. Kopgroep, is die al begonnen aan de beklimming van die Grand Colombier? Joris en Gio. Ze zijn er al aan begonnen. Uh, ze zijn begonnen met nog 59,1 kilometer te rijden. Het verschil is nog steeds 6 minuten ruim op het peloton. Als je dan kijkt naar. Hij is gelukkig open. Dat is ook altijd wel prettig. Want ik zie een bordje aan de kant van de weg staan. waarop staat uh, Col de Grand Colombier Oever. Het is dus niet de Col Oever. zoals een collega van mij ooit zei. maar uh, gewoon de Col de Grand Co uh, Colombière. En ik zie Arashiro, de japanner. die daar het tempo leidt. Boer gaat daar uh, rits totaal open. Uh, die rijdt met uh, ontbloot bovenlijf. zo'n beetje alleen de hartslagmeter. zie je daar nog. En Thomas Veuclair bekkentrekkend als altijd. Hij zit daar ook uh, vooraan. Uh, drie mannen trouwens. Dat is wel aardig. We hadden het ...over die etappe die Luis Leon Sanchez vorig jaar won in saint flour Dat was die kopgroep waarin ook uh, Johnny Hogeland zat... ...die toen in het prikkeldraad uh, terecht kwam. Fletcha, die toen uh, werd, uh, van de weg af werd geveegd door een auto. En uh, verder zat daar ook nog bij Nicky Terpstra. Nou, drie mannen die in die kopgroep zaten naar saint flour ...zitten vandaag weer bij elkaar. Het is uh, Sanchez, Kazar en Thomas Vöckler. En uh, zij zitten in elk geval nog goed daarvoor aan in die kopgroep. Het peloton zal er zo meteen aan gaan beginnen... aan de... ...deze verschrikkelijke berg. Want ik zeg het woord verschrikkelijk niet voor niks hoor. Want je krijgt meteen al na twee kilometer... ...nee, na één kilometer zelfs krijg je al een stukje... ...waar de stijgingspercentages boven de 10% uitkomen. Joris, dat betekent dat er ongetwijfeld mannen erachter in de problemen komen. Ja, wij zitten nu op dat stuk, Gio. Mooi, smal weggetje. Eerst links een rij mensen, dan een motor en dan een auto. En meer kan er niet op, want dan heb je al een kleine rotswand. Het asfalt is niet goed, dus het is hier inderdaad een procentje of tien. En de nummers 1 en 2 van de tussensprint waren ook de nummers 1 en 2. wat betreft het lossen uit de grote kopgroep. Eerst ging Gos eraf, dat deed hij heel rustig. Hij wist precies waarmee hij bezig was. Hij heeft de punten binnen voor vandaag. En toen ging Houtarovic, een van de drie FDG, renners er als tweede af uit deze kop. Want hij werd tweede in de sprint. Sagan dus pas derde. Maar die leidt bij die tussensprint maar een heel klein nederlaagje ten opzichte van Matthew Goss. Sagan zit nog in de kopgroep. De weg loopt nu vervaarlijk omhoog. En het is nog lang, lang klimmen naar de kop. Het is dus nu een kwestie van overleven. Want na die top kun je maar beter met een groepje zijn. Want dan is de weg naar de finish en naar de ritzegen dus nog lang. We staan even stil. De motor gaat koken. Er komt weer vaart in. Verderop rijden nog 23 koplopers met daarbij één Nederlander, Karsten Kroon. Hij houdt keurig stand, net zoals Rabobank Spanjaard, Luis Leon Sanchez. En hij is dus net als uh, Gio zei, net als Cassar en Veukler... een erkend afmaker in etappes zoals die van vandaag. Het is bijna half vier. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Dorald Megens. Dit is de Radio 1 Sportzomer.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 En in een bos bij Almere is een partij aardappelen en uien gedumpt. Niet zomaar een paar kistjes, maar de boswachter vermoedt... dat een vrachtwagen ongeveer zeven keer heen en weer is gereden... om de aardappelen en uien daar te krijgen. Milieupolitie en de provincie onderzoeken wie de dader kan zijn geweest. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Awb verkeersinformatie Verkeer dat onderweg is via de A16 van Rotterdam... naar Antwerpen kan beter omrijden via Roosendaal, Bergen op Zoom... over de A58 en de A4. Want op de A19 in België staat voor Antwerpen een lange file... door een ongeluk op de Ring van Antwerpen. Verder staan de files bij Amsterdam. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad... voor de Koenten 3 kilometer... en op de A10 West richting Den Haag voor Westoord 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het peloton is begonnen aan de beklimming van de Grand Colombier. Hoe verschrikkelijk is die, Gio? Nou, die is... Die is tamelijk uh, verschrikkelijk, uh, Dione. Want uh, er wordt meteen tempo gemaakt door de mannen uh, van uh, Lotto. Uh, we zagen daar Jurgen van den Broek ook vooraan zitten. En dan breekt het in het peloton. En in het tweede gedeelte van het peloton zag ik Bouke Mollema zitten met uh, problemen hoor. Hij reed daar achteraan. Tony Galopin. Ik kijk eventjes in het uh, klassement. Het nummer 13 in het klassement. Met 5,59 achterstand op Bradley Wiggins. Moet daar ook meteen lossen. En nu zijn het de mannen van Wiggins zelf die het tempo hoog houden. Ik zie Boas Son Hagen, de Noorse kampioen. Die dat uh, gewoon. Uh, Goed doet eh, Porter in het wiel. En dan zien we ook Rogers daar zitten. Froome zit daar nog bij. En dan eh, eentje verderop hebben we natuurlijk ook Bradley Wiggins. Cadell Evans rustig daar tussen die mannen. Ja, ze zijn toch wel wat van plan denk ik hoor. Want ze laten zich niet zomaar slachten in deze Tour de France. Daar werd even over gesproken. Misschien wel een wapenstilstand tot morgen. Tot die hele zware etappe met die aankomstberg op in La Maar eh, dat eh, zullen ze zeker niet doen. Want het peloton breekt nu al in stukken. Terwijl ze in de eerste kilometer zitten van de Col du Grand Colombier. En daar vooraan, Joris, ja, dan zullen toch ook nog steeds mannen eraf gereden worden. Het is oprapen geblazen. Na de twee die ik genoemd had, Gos en Houtarovic, reed ik vervolgens langs de derde losser. Dat was Horag, een Spanjaard. Toen passeerden we Peter Sagan, daarna de Japanner Yukia Arashiro. En u voelt het misschien al een beetje aankomen. Op dit moment zien we dat ook Karsten Kroon gelost is. Hij staat op de pedalen. Het mooie is eraf bij hem. Het is een... Dat heb ik al eerder deze toer gezegd. Normaal gesproken een schitterende coureur. Maar nu is hij aan het werken. Het is een man in de herfst van zijn carrière. Hier op de Grand Colombier probeert hij het voor de tweede keer deze ronde van Frankrijk. Hij haakt nu even aan bij de ploegleiderswagen van Astana op een wat vlakker stuk. Slim als hij is, zit hij dan even in de luwte. Maar hij is zojuist op het steile stuk wel uit de kopgroep gelost. De kopgroep bestaat nu nog uit 21... 20 renners nog maar, ja, zo hard gaat het. En het zullen er steeds minder worden, want wat is die klim nog lang? Kroon op afstand, misschien kan hij nog één keertje terugkomen. Maar zo dadelijk als het weer lastiger wordt, zal het ook voor Karsten Kroon lastig worden. Misschien wel te lastig. Ja. So I can't sleep at night Me. Koningin Beatrix heeft vanmiddag het startsein gegeven... voor het sluiten van de zeewering van de tweede Maasvlakte. Na één druk op de knop konden 600 genodigden zien... hoe drie grote zuigers met het spuiten van zand in het sluitgat begonnen. En over zes uur moet dat gat dan zijn gedicht. De sluiting was rechtstreeks op een groot scherm te zien... bij het informatiecentrum Futureland op de Maasvlakte. En daar was ook Matthijs Holtrop. Op een paar kilometer van de plek waar de koningin haar historische daad verricht door de zeeweringen aan elkaar te brengen, zit zo'n 500 man op een aantal tribunes te kijken naar de uitzending van de NOS. En daarbij krijgen ze uitleg van de mensen van de Maasvlakte over hoe de bouw hiervan precies is gegaan. En dan leer je een hoop bijzondere dingen. Dat is ook leuk. Ja, die meneer vraagt hoe zit het nou met... Uh met fondsen die hier gedaan worden van bijvoorbeeld prehistorische dieren. Het schijnt de beste plek op aarde te zijn waar je botten kunt vinden van, uh, van mammoeten. Dat komt misschien ook omdat er heel veel gevist wordt. Dus de kans dat je een botje omhoog had is ook wat groter dan ergens anders. Um, maar die baggerscheven hebben dat ook. En de bezoekers van Futureland zijn hartstikke trots. Ja, ik ben enorm trots op uh, dit uh, hele mooie project. Waar bent u het meest trots op? Ja, toen ik eigenlijk door de Grotterdomme ben. tot het hier gebeurt. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. U staat er te lachen, te, te stralen. Ja, maar dit is toch uniek. Kijk, we hebben net de historische beelden gezien van de afsluiting. Van de afsluiting, en uh, delta werken. Maasontkering. En uh, ja, dit is ook een, uh, toch een historisch moment. Ja. Nederland heeft de strijd weer gewonnen van het water. Weer een stukje strijd uh, tegen het water. eigenlijk. U bent hier komen kijken hè? Ja. op het strand van de tweede Maasvlakte. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Nou, ik zeer geïnteresseerd ben in de techniek altijd. Maar ik ben al van 1932, dus die is de, de, de, de, de, de, de, de, de afsluitduik dicht gegaan. <lacht> 1932. Toen de de begonnen waterbouw al. En ja, te klein, scheepvaart om mee te doen, is een maasvlakte nodig. We laten nog de Delta werken en dit past daar natuurlijk enorm bij. Ja, dit wordt erbij. Nederland wordt, eh, moet blijven draaien, het een landje. Hè? Annette van Ham, u bent van Futureland, de plek waar iedereen alles kan leren over die Tweede Maasvlakte. Je kan het ook thuis op tv kijken, hoor. mensen komen toch hier naartoe. Ja, het is hier altijd heel druk en ik denk dat mensen het ook leuk vinden om uh, met elkaar hier naar te kijken. Net zoals je met elkaar naar een voetbalwedstrijd kijkt, denk ik. En wat is er leuk aan de Tweede Maasvlakte? Nou, het is een uh, fantastisch bouwproject. Ik uh, zit hier nu 3,5 jaar en ik heb in die 3,5 jaar uh, ja, 20 vierkante kilometer land uh, zien ontstaan. En uh, kademuren. En het, is, uh, ja, het is mooi om dat van dichtbij te kunnen zien. Wat, hoe zie je dat? Wat, wat merk je daaraan dat er zo'n tweede maasvlakte ontstaat? Nou, ik werkte eerst aan zee en nu werk ik helemaal niet meer aan zee. Ik werk nu uh, ja, aan een binnenhaven. Met een kademuur aan de overkant die er uh, twee jaar geleden nog niet lag. Daar lagen toen nog kleine zeehondjes. Dus uh, ja, het verandert echt met de dag. Uh, Is het een historisch moment? Ik denk wel, ja. Ja. Nederland 20 vierkante kilometer uh, gegroeid per vandaag. En wij hebben heel vaak mensen hier, oudere, oudere heren voornamelijk... die zeggen, ik weet nog dat ik gewerkt heb aan de eerste Maasvlakte. En ik denk dat ik hier over 20 jaar ook sta en zeg... ik weet nog dat ik werkte aan de tweede Maasvlakte. Ja, de Col de Grand Colombier maakt dat de jongens van de mannen worden gescheiden, Gio. Zeker. Het peloton dat begint te breken. Ik zei het net al. Bouke Mollema op achterstand. Tony Gallopet, de nummer 13 in het klassement. Cancelara zagen we eraf gaan. is niet zo verwonderlijk. Ook Sylvain Chavanel, een man van wie sommigen wel iets hadden verwacht in de etappe. Maar dan had hij gewoon in de kopgroep moeten zitten. Want hij is natuurlijk niet een van de betere klimmers hier in dat peloton. Bouke, wat zei ik? Verder was het Kessiakov die eraf ging. De man in de bolletjes trui. Die gaat hij waarschijnlijk dan ook wel kwijtraken na de dag van vandaag. En we zagen Robert Geesek een klein beetje aan het elastiek hangen. Laurens de Dam die zat wel goed daar vooraan. Die kon nog goed meekomen in het spoor van de gele trui. En dan hebben we vooraan met die grote kopgroep. Ja, die is inmiddels stevig uitgedund, Joris, op die klim. Hij wordt kleiner en kleiner. We zijn nog even bij Karsten Kroon blijven hangen. Die fietst met een strenge blik in zijn ogen omhoog. En voor hem ziet hij een ploegenoot rijden. Morkov, die zit daar met Cummings. En dan rijden we naar voren langs de Australisch kampioen Gerens. En daarvoor zit een van die mannen van Frances de Jeu. En dat is Ladanjou. En helemaal vooraan, daar zitten de hardste mannen voorlopig. Dat zijn de bikkels van deze rit. De slimme Italiaans Carponi. Hij wilde de Giro winnen, dat lukte niet. Maar vandaag maakt hij een kans op de ritzegen. Vooraan zit ook nog Veu. Een sterke Fransman Perot. Daar zit Louis Leon Sanchez van Rabobank. En de vijfde man die tot de vijf sterke beklimmers, dat zijn ze dus. De vijf sterkste van dit moment, is de Belg Dries Devenijns van Omega Pharma Quickstep. Dat zijn de vijf sterkste. De rest wordt heel langzaam, maar zeker op afstand gereden. Na een kilometer of zes klimmenpas, nog elf kilometer omhoog. En dan is deze reus bedwongen. Tu het chalonait het hele grand worden De tour 2012 tour de france de de j'ai cherché dans le ciel <tied> la trace d'un immortel rien dans le ciel au désert Désiré Ik zocht ook even naar het knopje om die microfoon aan te zetten. Uh, dat was uh, mevrouw Cabrel. Hè, ja, de dochter van, ja, de dochter van Francis Cabrel. Aurélie Cabrel. De Radio 1 spot De Festivaltent. De Festivaltent staat vandaag op het Malibaan Festival in Utrecht. Maar verslaggeefster Laura Kors, is dat niet gewoon de piekenkermis... Ja, inderdaad, dat klopt. Dit is de piekenkermis. En je kunt tegenwoordig nog heel wat kopen voor een piek overigens. Een, een autofabriek in Born of een uh, suikerspin of een ritje in een spookhuis. Nou, ik heb van de hoge heren van Radio 1 1 euro gekregen om hier uit te geven. Ja, het is niet veel, dat weet ik. Maar ja, die Tour de France Radio is zo duur om te maken dat er niet veel over blijft voor de festivaltent. Maar ik ga daar natuurlijk goed over nadenken wat ik ermee ga doen. Daar draaien de rups, maar dat gaat me echt veel te snel. Daarnaast de octopus, maar daar moet ik ook niet aan denken. Met die armen die draaien en die bakjes die draaien en alles draait en ik word misselijk. De potswagens. Hmm. Ik heb advies nodig. Ik heb maar 1 euro om uit te geven hier op de kermis. Waar zal ik het aan besteden? Achbaan. Achbaan. Achbaan. Achbaan. Echt niets anders? Nee. Achbaan. De achtbaan. Ja. Ja, ook achtbaan. De achtbaan, ja. Unaniem? Ja. achtbaan. De crazy caster. Oh, dat is de achtbaan? Yes. Ja. De achtbaan. Ja, de achtbaan. Ben je er al vaak in geweest? Ja, drie keer, maar we gaan zo nog een keer. Ja, de schieten kan natuurlijk ook. Het is altijd wel wel stoer, uh, dat schieten. Even vragen. Uh, het... Je kan vanaf een euro schieten en je kan dat zo duur maken als dat je zelf wil. Hoe lang doet u dit werk al? Nou, al heel lang. Eigenlijk mijn leven lang al. In al die jaren, bijna vanaf uh, ja, uw geboorte tot nu, wat is nou de grootste verandering? Ja, de techniek. Containers. De, deze tent is bijvoorbeeld, zit bijvoorbeeld uh, vol met, uh, met hydraulische cilinders. En vroeger daar zette je een tent neer met een waterpas. En die bouwde je helemaal handmatig op. Deze uh, klappen we dicht, zetten we omhoog, rijden we een aandachtwagen onder. En een half uur later rijden we weg. Uw wagen is gemoderniseerd, maar die geweren, die, die zien er eigenlijk al jaren hetzelfde uit, volgens mij. Zagen die in mijn jeugd er, uh, er al zo uit. Inderdaad, de geweren is weinig veranderd. Maar ze zijn niet meer te koop, want het, ze komen uit een Duitse fabriek en uh, die maakt ze niet meer. Dus uh, ik heb de laatste tien nog. U heeft de laatste tien geweren voor een schiettent in de wereld? Ja, zo kan je het wel stellen, in de, in de wereld. Want uh, de ker, meeste kermistenten, dus in Europa, schieten met Duitse geweren. En die zijn niet meer te krijgen, maar wat doet u dan? Dat houdt een keer op. Uh, laten repareren en kijken of er uh, vervangend materiaal is. En als ik nou mis schiet, ligt het dan echt aan mezelf of zit er een afwijking in de loop? <lacht> Moet ik even lachen. Wij zeggen altijd, de meeste afwijkingen liggen bij de personen zelf. <lacht> Moet wel naar je vader kijken hoor, die is aan het schieten. Gaat hij raken of mis? Raken. Oh, goed zeg. En ik vind het wel heel goed van papa deed. Ja, natuurlijk is papa goed, want die betaalt alle ritjes. Nou, nog even één tip vragen voor uh, die 1 euro die ik heb aan, uh, aan dit meisje hier. Zeg, wat vind jij nou het allerleukste om te doen hier op de kermis? Daar zit zo'n doolhof met uh, spiegels. Oké, okay, dankjewel. Nou, alles kost hier dan wel 1 euro, maar dat is natuurlijk niet overal zo. Deze zelfde attracties zijn elders veel duurder. Geeft ook festivalorganisator Job de Voer toe. Nou, de achtbaan die gaat nu naar, naar Vlissingen en dan draait hij gewoon voor 4 en 5 euro. Ja. Ik denk dat aan het eind van de rit dat de winst wel hetzelfde blijft. Alleen je zal daar meer pacht betalen en, en, en, en, en zo zit het in elkaar. En hier gaat het niet om het geld, het gaat hier om het feest. Vindt de gemeente Utrecht dat ook? En Matze zei u met de huur van de Malibaan? Ja. ja, klopt. Dit draait niet om winst. Niet voor de gemeente en ook niet voor de organisatie. De kermen zegt, verdienen wel hun brood, want daar staan ze voor. Maar de gemeente Utrecht uh, geeft u dus eigenlijk een, een goedkoper tarief op de, voor deze kermis? Voor in vergelijking met andere kermissen? Ja, dat, uh, de, de gemeente die, die, die, die denkt met ons mee. En welke gemeente denkt nou nooit met u mee? Tilburg. Nou, Tilburg die, die wilde alleen maar geld. Maar Tilburg heeft de grootste kermis van Nederland. Ja. Die probeert op, op allerlei manieren de kermisekbedant zoveel mogelijk geld af te pakken. Zoals? Kunt u een voorbeeldje noemen? Uh, nou, dat ze dus een openbare inschrijving hebben. En dat, dat schrijf je in in Tilburg voor, voor 30.000, 40 40.000 euro. Nou, en dan ga je elkaar opbieden. Ja, en dan wordt geen rekening gehouden met de kermisklanten, de mensen die komen. Want in Tilburg nemen ze gewoon 8, 9 euro, moeten ze rekenen om, ja, om kosten dekken te krijgen. Ja, aan de andere kant, al die exploitanten komen er wel op af en betalen het wel. Natuurlijk, om reden dat Tilburg uh, valt op een datum, dan vallen er in Nederland bijna geen kermissen. Uh, dat is niet bewust gedaan, maar dat is toevallig zo. Uh, dus dat bij deze eigenlijk, al zijn de gemeenten die hier nu naar luisteren en denken, hé, hey, in die periode van de kermis in Tilburg wil ik wel wat organiseren, dan is daar wel animo voor. Ja, dat klopt, want dat heb ik zelf ook gedaan, waarbij ik organiseer nu een kermis in Leeuwarden. Ten tijde van Tilburg? Ja, want ik heb geen, uh, geen zin om daar uh, geld te, zoveel geld te gaan betalen. Ja, en tot slot van deze festivaltijd, het kan bijna niet anders. Ze heb ik besloten mijn euro uit te geven aan de achtbaan. Ik word nu heel langzaam in een bakje waar nog twee andere dames in zitten, omhoog getakeld. Ja, is wel erg, hoor. Oh. Nee. Ik weet niet of dit heel slim was. Okay. Ja. Tot morgen. Dan is er weer een volgende festivaltijd. Ja, daar gaan we. Nee. Het verhaal van de Rabo's op de rustdag was dat ze het strijdplan zouden aanpassen, GIO. Ja, er werd vanmorgen gesproken met Luis Leon Sanchez. Hij was de aangewezen slagman voor de etappe van vandaag. Misschien dat ze de anderen, met name de Nederlanders... nog eventjes voor de komende etappes in de mottebal hebben gehouden. En Sanchez doet het hoor, want hij is weggesprongen uit die grote kopgroep. De kopgroep die weer helemaal uit elkaar is gevallen. En dan uh, zitten daar eens karp Pony die rijdt er nog achteraan. Kazar zie ik daar rijden. Dries Devenijns en Thomas Verkler. Dat zijn de enige vier die nog enigszins in de achtervolging zitten. Maar de voorsprong van Luis Leon Sanchez is inmiddels opgelopen tot 29 seconden aanval. Dus van Rabobank. Nou, dan moet het hier maar gaan gebeuren. Net zoals het vorig jaar gebeurde in die etappe naar saint Floor. Toen Sanchez ook al een etappe won. En als hij hier gaat winnen, dan pakt hij gewoon zijn vierde etappe Dan gaat hij toch ieder jaar weer zo'n beetje sprokkelen. Claire probeert er nu weer achteraan te springen. Dat is een onregelmatige klimmer, dat zie je vaak. Het is echt zo'n werker, het is een knokker. Af en toe dan uh, komt hij uit het zadel en dan zie je hem voorsnellen. Maar ja, die Sanchez daar vooraan, uh, Joris, uh, toch de grote vraag. Wat gebeurt er precies? Waarom doet hij dit? Nou, dat is heel duidelijk waarom hij dit doet. Ze wilden hem kwijt, die mannen vooraan. Op het steile stuk wisten die mannen vooraan. En dan met name Veukler en Scarponi en Devenijns. Die wisten, die man die moeten we kwijtspelen. Want jij zei het al, hij heeft al drie etappes gewonnen. Het is echt een gemene linker afmaker. Een goede renner, een klasbak, Luis Leon Sanchez. En toen kwam er een wat makkelijker stukje beklimming. Sanchez bleef al die tijd erbij dat ze hem kwijt wilden. En op een wat makkelijker stukje, waar de weg ja, vals plat... en zelfs een klein stukje naar beneden ging, daar plaatste hij zijn... De demarrage. Daar kon hij een zware versnelling meteen zetten en een gat slaan met de rest. En nu is het weer wat meer klimmen geblazen. Maar nu heeft hij dus een veilige marge. En die kan hij rustig gaan verspelen misschien wel weer op weg naar de top. Want na deze klim is er natuurlijk nog een lange weg naar de finish in Belgaarde. En dat wil hij misschien niet alleen doen. Maar Sanchez kan met deze mannen gerust vertrouwen heel laat vanmiddag als de finisher is op zijn sprint. Mijn zin ziet. Voorlopig nog een Rabobankrender op kop. Dat is voor het eerst deze ronde. Het ziet er dus goed uit voor de Ploeg, maar de weg naar de finish is nog lang. Deze klim eerst nog en dan nog eentje van de derde categorie. En dan nog een heel stuk naar beneden. En nu, de muziek. Voor de bezoek en de sportzoomer Tour de France. the street and your house is on fire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 Inside a dream, never let go I've been here before, been there before What do I know, nothing about love We'll know about log dat was de golden earring Hebben we Rio nog die eenzame koploper in het oranje Luis Leon Sanchez is de man die uh, de dansen leidde. Want uh, inmiddels zijn de drie achtervolgers er weer bijgekomen. We hebben vier mannen aan de leiding. Verklairs, Carponi, Sanchez en Devenijns. En voor de man die dadelijk als eerste boven is op deze Col du Grand -Camp Colombier. Daar liggen 25 punten te wachten. En als je dan bedenkt dat de man in de bolletjes trui... Kesiakov, uh, 21 punten verzameld heeft in deze hele tour... dan weet je dat uh, er goede zaken gedaan kunnen worden voor het uh, bergklassement. Daarachter is het een slagveld voor wat betreft de mannen van die kopgroep. Het peloton doet het relatief rustig aan. Wat we zagen Robert Geesink daar ook nog gewoon in het wiel van dat peloton meerijden. Dat betekent dat Laurens Stendam daar in elk geval bij zit. Geesink, en dan moeten we maar gaan kijken wie er verder allemaal bij zit. En de een na de ander wordt opgeraapt van die kopgroep. Hier zien we Tarovic wordt ingelopen door George Hinkepi. En die zit dan mee vooraan in het peloton. Daar vooraan, uh, jij zit erachter inmiddels uh, Joris. Luis Leon Sanchez dus weer ingelopen. Hij is ingelopen, maar hij draait wel mee met David Nijns. Dat is de stevige Belg van Omega Pharma Quickstep. Een ploegenoot is dus van onder meer Tom Bonen. De slimme Scarponi. Italiaanse klimgeit die hier niet met het klassement bezig is. Maar die op een dag van, van als die van vandaag gehoopt heeft. En de altijd wat neidig klimmende Thomas Veukler shirt open, rugnummer. 21 danst hij nu omhoog, vlak voor de camera's. Hij kijkt om, hij maakt theater en ze worstelen zich omhoog. Met achter zich nog mannen als Kazar, Popovic, Vovanov en Volks. De rest van die voormalige kopgroep doet niet meer mee. Nog vier man voorop op de Grand Colombier. Onder wie dus uh, Luis Leon Sanchez namens uh, de Rabo's het vervolg van uh, de koers... gaan we natuurlijk meemaken via de Radio 1 Sportzomer in de komende uren. Gepresenteerd door Lucella Carrasso en Tom van der Heck. Voor hen gaan wij plaatsmaken. En bij hen voegt zich dan natuurlijk ook nog Bart Voskamp... om te praten over deze etappe die uh, redelijk snel gereden wordt. Dus uh, misschien finish je wel veel eerder dan wij verwachten. Ze zijn... Bezig en nog 49 kilometer te gaan. Hier zijn Lucella en Tom.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 Met de Wolves. En keep your head up. Keep your heart Every Kingdom van Ben Howard. Met Tom van der Kamp. Met Pauline, we hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen. En Pien, En Ed. En Colin ga ik ook bellen. En Lars bellen. En Suus en Jeroen, en Thomas en Lisa bellen. En... Onbeperkt mobiel bellen met collega's. Nu gratis bij het nieuwe bedrijfsflexibel abonnement van KPN. KPN werkt voor ondernemers.